Volgens het OM hebben de Limburgse agenten jarenlang en op grote schaal zonder de vereiste papieren gewerkt. En hebben ze zich daarmee bewust schuldig gemaakt aan een strafbaar feit. Als schikking heeft het OM hun een taakstraf aangeboden.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 En afhankelijk van de uitslag van het onderzoek zal bekeken moeten worden hoe verder. Maar de verwachting is dat het hoofdbestuur dit niet zal accepteren. En mogelijk moeten de elf leerlingen het examen Duits overdoen. Dan het weer nog vanmiddag in het westen droog en later breekt de zon door. In het oosten bewolkt en wat regen en later ook daar droog. Het is ongeveer 15 graden. Morgen droog en meer zon. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staat een file op de A4 Amsterdam-Den Haag... tussen Roelevaar en Zoeterwoude door op 8 kilometer. Ook op de A7 Horen-Zaandam bij afritweide Weidewormer 2 kilometer. En de A8 Zaandam richting Amsterdam voor de Knoopend Koenplein 3 kilometer. Dan op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Veenendaal-West en Driebergen. Lange file van 9 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook rijstrook is daar dicht. Op de A12 Utrecht-Den Haag, daar is bij Voorburg nog steeds de afrit dicht na een ongeluk. En daardoor op de A13 Rotterdam-Den Haag nog steeds een file tussen Delft en knopend ippenburg 4 kilometer. Beleg in winkels voor de dagelijkse boodschappen. Vanuit die gedachte heeft Annexum een nieuwe belegging voor u geselecteerd: het Retail Index Certificaat. Hiermee belegt u in een goed gespreide winkelportefeuille met huurders als Jumbo, Aldi en Kruidvat.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 Hierin staat dat het risico van dit product zeer groot is. Radio 1, de gids .fm. met Felix Wurdes. Goedemorgen, het is maar goed dat ik niet zo grillig ben als het weer, want u kunt vandaag ook weer op mij bouwen. Ja, en ook in de gids: de E. bacterie. Er zijn al honderden zieken en veertien doden doorgevallen. Waar kan die e bacterie allemaal in zitten en wat doet hij precies? Ik hoop zo meteen antwoorden te krijgen van microbioloog Marcel Zwietering over een minuut of tien. VMBO'ers blijken later vooral privéchauffeur te willen worden. Maar is dat wel zo'n leuk beroep? Red een dagje mee. En reclame beïnvloedt je beslissingen. Tijd voor maatregelen is de vraag. Het joopdebat gaat daarover. En ziet u liever iets anders dan nattigheid? Surf naar de gids .fm. Maar eerst ga ik het hebben over ons taalgebruik, want wat lees ik in de krant? Er is geen volk in de wereld dat zo vaak ja zegt als de Nederlander. Dat blijkt uit onderzoek van taalkundige maak van Oostendorp Oostendorp van het Meertens Instituut. Meneer van Oostendorp, goedemorgen. Goedemorgen. Kent u het al oude radiospelletje geen ja en geen nee nog? Uh, nou en of. Reken maar. Nou, wil ik graag met u gaan uitproberen uh. over dit onderwerp. Nou, en, en dan wat... proberen we allebei het woord ja zoveel mogelijk te vermijden. En wat krijg ik precies als ik win? Mm, moet ik nog over nadenken. Uh. Ik denk een, een bezoek aan de studio. Met een lunch. Daarna verzorgde Jurgen van der de Berg. Jongen, jongen. Nou, dat wordt wel heel verleidelijk. We en gaan we, het proberen. Vier minuten de tijd. En de tijd gaat nu in. Maarten Druk, nu de stopwatch in. Ja. ja. Hmm. Dat was de één. Dat was. Ik begin met een makkelijke. Hoe bent u op het idee gekomen om dit überhaupt te gaan onderzoeken? Ja, het kwam zo. Ik zat, uh, ik zat op de bank uh, met mijn vriendin. Mijn vriendin is Italiaanse. En uh, we zaten te kijken naar het programma Boer zoekt Vrouw. En mijn vriendin die zei opeens tegen mij, wat zeggen jullie Nederlanders toch vaak? Dat ene woord dat ik dan nu niet mag zeggen. En... Uh, nou, Ik ontkende dat eerst. Ik zei dat is helemaal niet zo vaak. Uh, we zeggen dat helemaal niet zo vaak. We zijn juist allemaal zo negatief en zachterijnig en zo. Maar toen ontspon zich een, uh, een gesprek daar op de tv. Tussen een boer en, uh, en in dat geval twee, twee vrouwen. En ja, dat gesprek bestond alleen maar uit dat ene woordje. Ja, ja, ik moet dat nu even toch gaan gebruiken. Want anders kan ik het niet, kan ik het niet nadoen. Dus die boer die zei. Ja, ja, ja, ja, ja. En dan kwam zo'n vrouw die zei: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En een andere vrouw die zei ook: ja, ja, ja, ja, ja, ja. En uh, uh, er gebeurde dus van alles tussen die boer en die vrouwen. Dus je voelde gewoon dat op dat moment die boer eigenlijk besloten had wel van die twee vrouwen die wilde. En je voelde dat. De andere vrouw dat ook voelde. En al die dingen werden er dus min of meer uitgedrukt in dat gesprek. En tegelijkertijd bestond dat gesprek bijna alleen maar uit dat ene woordje ja. En toen, uh, nou ja, op dat moment was uh, uh, dat, dat, uh, dat programma eigenlijk voor goed voor mij bedorven. Dus ik kon er niet meer naar luisteren. Dus je hoort het doorlopend dan. En toen dacht u, ik moet nu een onderzoek gaan doen naar dit veelgebruikte woordje. Toen werd ik wel gedwongen om daar uh, wat meer op te letten. Dus het, is, uh, het zou je ook opvallen als je hier eenmaal mee bezig gaat houden. dan uh, uh, We doen nu dat spelletje, maar het is sowieso... begin je er heel erg op te letten. En het valt je op hoe vaak je dat woord eigenlijk zou willen... En dat bevestigende woordje, dat wordt op allerlei mogelijke manieren gebezigd. Hè? Wat drukken we er zo al mee uit? Ah, ongeveer alles kun je ermee uitdrukken. Dus ook, ik moet nu ook weer een paar voorbeelden geven. Dus uh, ik kan het ook nu en uh, niet vermijden, maar je kan het op een heel uh, cynische manier zeggen. Dus je kan zeggen, uh, iemand vertelt een heel enthousiast verhaal en dan zeg je. Oh ja, dat, dat is niet heel erg positief. Of je zegt. iemand zit te zeuren en je zegt. Ja, dat is ook niet bepaald positief. Uh, maar het kunnen ook de kinderen zijn die de school uitrennen en roepen ja, omdat ze uh, vrij hebben op dat moment. Dat kunnen. Uh, het kan, een ja dat ik ook interessant vind is de man die uh, de deur uitkomt... Uh, nee, je houdt de deur voor iemand open en die iemand anders die is nog twee stappen, drie stappen ver weg. Dus die komt een beetje aanrennen en die roept dan ook ja. Dus dat betekent ik kom eraan enzovoort. Het kan zo ontzettend veel verschillende dingen uh, betekenen. In de is dat een zwakte bot? Dat we overal maar hetzelfde positieve woordje voor gebruiken? Ja, is het een zwakte bot? Of is het juist heel uh, prettig dat, uh, dat er één zo'n woordje is? En is het eigenlijk ook niet heel interessant dat je gewoon vooral met stembuigingen en al die dingen meer, dat je zoveel verschillende dingen kunt, uh, kunt uitdrukken. Het is het dus vooral een handig dat... woord? Het is een handig woord. Het is denk ik ook een lekker woord. Hè? Het is het woord een woord dat je kunt zeggen door je mond open te sperren. Dus je begint met je mond bijna dicht. En A ah, is je mond wijd open. Uh, dat je zou kunnen denken dat dat misschien een reden is... waarom het uitgerekend bij ons zo populair is... en niet in die andere landen. Hè? Die vriendin met wie ik op de bank zat was, is een Italiaanse. Ja, maar hè. dat wordt minder gebruikt uh, dan yes of see si of we. Dat, dat, je zou dus dat voor je andere talen ook moeten tellen... natuurlijk, om dat zeker te weten. Maar ik weet het bijna zeker. En het was dus denk ik niet voor niks dat mijn vriendin dat opviel... dat uh, wij zoveel ja zeiden. Want het is waar dat als je dit zou bijvoorbeeld die aflevering van Boerzoek trouwens zou gaan uh, nasynchroniseren. Hoort u dit, meneer Van Oostendorp? Hoort u dit? De Zoemer is gegaan. Ah, ah, ah. We ik zijn er vanaf. Niet gewonnen. <laughs> meneer Van Oostendorp, weet u dat u 26 maal het woordje ja heeft gebruikt? Maar dat was inclusief de voorbeelden volgens mij. Want ik hoorde terwijl ik de voorbeelden hoorde, hoorde ik een krijtje uh, uh, over het bord gaan of niet? Dat was mijn vinger die knipperde En uh, die andere ja. vinger die erbij zat. <laughs> maar uh, ja, inderdaad. Maar ja, dat mocht niet. Ja, dus, uh, ik en heb ik twee keer dus trouwens. Verloren, dus uh, ja. Ik ga naar lunch zometeen. <laughs> ja, Uitgebreid met een salade erbij. Mark van Oostendorp. <laughs> Hartelijk dank van het Meertens Instituut. Oké. Oh, okay. Privéchauffeur of dierenverzorger in een dierentuin. Dat zijn de droombanen voor VMBO'ers. Tenminste, als ik een recent onderzoek van de telefoongids mag geloven. Bijna 30% van de ondervraagden gaf aan privéchauffeur te willen worden. Verslaggever Jan Peeltje bent gaan kijken of een van die beroepen iets voor jou is. Ja, oh, dat is hij weer. Ja, ik ben naar Rotterdam gegaan en dan niet naar Blijdorp. Eh, want eh, ik ben allergisch en ik begin met een beetje... Dan begin ik al enorm te proesten. Dus dieren verzorgen dat uh, viel helaas af. Maar dan worden je bent gewoon privéchauffeur. Ja, tenminste, ik ben gaan kijken hoe dat uh, gaat. Want uh, ja, het beeld is natuurlijk in een mooi pak en een grote auto een directeur rondrijden. En dan uh, ja, dat klopt gedeeltelijk ook wel. Want uh, ik ben door Harm van Bokhoven ontvangen. En op zijn visitekaartje staat chauffeur van de Raad van Bestuur. En inderdaad, een onberispelijk grijs pak met een kleurig stropdas. En ook nog eens een keer een hele mooie auto. Daar staat hij. Ja, dat daar is waar die jongens dan van, van dromen, hè? Dat is waar uh, degene inderdaad. Uh, dat is de romantiek van, het, uh, van de baan, ja. Alarmlichten gaan meteen aan als het bij, bij komt. Wat is het eigenlijk voor een auto? Dus een uh, Maserati Quattroporte. Hoppakeetje. Ja, dat betekent in het Italiaans vierdeurs. <laughs> dus heel veel meer kan ik er niet van maken. Ja, maar een Maserati. Ja, het is een Maserati. Ja. Was dat voor u ook een uh, jongensdroom? Nou, niet zozeer Maserati, maar wel altijd natuurlijk heel erg met auto's uh, bezig geweest. Dus de eerste keer dat ik in een Maserati stapte, toen heb ik toch wel eventjes uh, een klein uh, vreugdedansje gemaakt. Okay, en nu kan ja. ik dat gaan doen, want mag nu ik ook uh, een keer een klein vreugdedansje doen? Ja, nu mag jij dit, uh, dit meemaken. Nou, ik ben heel ja. benieuwd. Dan zou ik zeggen, blijf even buiten staan totdat hij gestart is. Oh, want? Want uh, de fun uh, voor, de, voor de, het motorgeluid is, uh, is buiten de auto. Want het auto is wel dusdanig geïsoleerd met de dubbele beglazing en dergelijke. Dat er van binnen niet heel veel van te merken is. Met normaal rijgedrag, laat ik het zo zeggen. Ja. Zet hem op. Hij klinkt als een Formule 1. Uh, ja, het is ook een Ferrari motor die erin zit. Dus uh, dat, uh, dat zou zomaar kunnen. Oké, okay, we gaan een stukje. Ja. De stoel moet helemaal gezet worden? Ja. Want ja. hier zit natuurlijk nooit iemand. Hier zit nooit iemand inderdaad. De staat normaal gesproken helemaal naar voren... omdat uh, de baas achterin dan uh, optimaal ruimte heeft... om uh, natuurlijk verzoenlijk te kunnen werken. Ja, dan nou had ik heel graag ook die baas gesproken... maar die wil dan weer niet op de radio. Nee, dat klopt. En dat winst niet, niet in deze setting. Want natuurlijk, hij is aan het werk. Er worden vertrouwelijke ja. gesprekken gevoerd. Ja. Er liggen hier allerlei stukken die ja. voor journalisten natuurlijk verborgen moeten blijven. Ja, ja dat klopt. Wij hebben ook een, natuurlijk een geheimhoudingsplicht. En wij horen al die gesprekken wel uh, die in de auto besproken worden. Maar uh, dat, moet, dat moet geheim blijven. En nu rijden we nog maar in de parkeergarage. Het is, ik merk, het is ook wel echt leuk om te doen, hè? Ja, het is echt leuk om te doen. Het, het uh... gaat even flink op het gas, terwijl het eigenlijk niet kan, hè? Uh, nou ja, het kan wel. Maar uh, als het maar vlot en veilig gebeurt. En comfortabel. Want het moet van de ene afspraak naar de andere. Ja, en de ene afspraak loopt natuurlijk uit... Uh, op het moment dat de andere eigenlijk alweer gaat beginnen. Goedemorgen. Goedemorgen, Nico, chauffeur raad van de Goedemorgen. We rijden nu in Rotterdam, waar het... Te kantoor staat van een groot uh, accountantsbedrijf, een van de grotere in Nederland... waar u voor rijdt, ja. voor de hoogste baas. Ja, klopt. klopt. En dat gaat door het hele land heen dan? Het gaat uh, door het hele land. Maar zelfs door over, Europa? Nou, Europa. Met name uh, uh, België, Luxemburg uh, komen we wel vaak. Maar verder dan Parijs uh, ja, kom je over het algemeen niet. Want, dan gaan ze vliegen, hè? Dan gaan ze vliegen, ja. ja. Van, van hier naar Parijs, dat is eigenlijk nog net een afstand die van... Deur tot deur, met eigen auto, net zo snel, dan maar iets sneller is. En dat heeft natuurlijk voor het, voor het comfort nog altijd ja, de eerste prioriteit. Lijkt me niet echt iets voor jou, Jan. Nou ja, dat rijden in die Maserati, dat was niet verkeerd hoor. En zeker Harm van Bokhoven, die kan er aardig mee overweg. Maar ja, dat is dan ook het leuke gedeelte van het vak. Helaas bestaat het overgrote deel van de dag uit wachten. En bovendien zijn het ook nog eens eerst hele, hele, hele, extreem lange dagen. En vooral gewoon op een kantoor. En als we dan door het kantoor heen gelopen zijn, dan komen we eigenlijk in de ruimte waar, waar de meeste tijd wordt doorgebracht natuurlijk. Hè? Dat klopt, ja. Een kamertje van, nou wat zal dat zijn, vier bij 3,5 bij of zo, hè? Ja, ruim ja, voldoende. Ja. En daar zit ook een collega, en dat is? Gerrit Duslaar. Twee hele mooie stoelen staan er, want ja... Dit is wat er gebeurt. Wachten, wachten, ja. wachten. Ja, ja, dat klopt. Hoeveel tijd brengen jullie hierdoor? Ja, dat kan een paar uur zijn tot een, een uur of tien uh, op een dag. Tien uur wachten. En wat doe je dan de hele dag? <laughs> wat doe je dan de hele dag? Uh, ja, je, mail, uh, je mail bijwerken. Een uh, aantal dingen doen voor, uh, voor de bazen. Uh, ja, Dat, dat, dat gaat van hele praktische dingen tot, uh, tot het uitprinten en inbinden van uh, presentaties. Ja, Oké, okay, maar daar doe je geen tien uur over, hè? Dat doe je geen tien uur over. Dus dat is vooral nee. ook... Misschien wel een beetje vervelend, toch? Uh, ja, goed, hebben wij geen last van. Maar uh, ja, er zijn wel een aantal collega's die dat wel uh, als, als vervelend ervaren. Ja, ja ik heb een, uh, een extreme werkdag ooit gemaakt van 26 uur. Voor normale mensen zijn dat, zijn dat vier dagen. Ja, voor normale mensen wel inderdaad. Ja. Maar goed, dat zijn wij niet. Dus, uh... Ja. Vanavond moet bijvoorbeeld zijn, uh, zijn vrouw moet ook aanwezig zijn bij een diner. Maar dat betekent wel dat ik dus nu uh, straks terug moet naar Leeuwarden. Dat is uh, in deze tijd... In Leeuwarden, want? De, want daar wonen wij. O oh, jee. Ja, de, de, de baas woont in Leeuwarden? De baas woont in Leeuwarden. En die werkt in Rotterdam? Zachtens in de file komt het voor dat wij daar uh, vier uren over doen voordat we hier zijn. Dus als je hier dan om negen uur uh, moet zijn, dan kun je uitrekenen hoe laat je op moet staan. Ja, vijf uur. Ja, minimaal. En uh, ja, voor, voor vandaag betekent dat dus dat ik uh, een kleine duizend kilometer maak. In hoeveel tijd? En, uh, nou ja, vandaag wordt dan wel een hele lange dag. Ik ben inderdaad om vijf uur opgestaan en uh, zeer waarschijnlijk ben ik vannacht rond een uur of heen thuis. Ja. En dan morgen vroeg half tien weer in sint michels zijn, vanuit Leeuwarden. Dat is ook drieënhalf uur rijden. <laughs> Ja, u blijft erbij lachen, maar dat ja, is het o, haast onmenselijk. Het, ja, goed, maar goed, ik doe het al 17 jaar, dus je bent het, wel, het is wel een gewenning. Maar je moet er wel tegen kunnen. Maar hoe zit dat dan qua werktijden, cao's, dat soort zaken? Ja, dat is een, dat is een hele strijd om daar een beetje, beetje tussendoor te fietsen. Ja, want officieel kan het natuurlijk helemaal officieel niet. Officieel kan het niet. Officieel zit je sowieso al met een arbeidstijd van 12 uur per dag. Nou ja, daar gaan wij iedere dag overheen. Nou is het zo dat die mensen dus die die enquête ingevuld hebben... bijna 30% zeggen van dit is mooi. Ja, het gaat ook geweldig in die auto trouwens hoor. Maar is dit nog steeds uw droombaan? Of uh, denkt u ook wel eens onderweg sturen van... Hmm, nee. Ik zou toch iets anders willen? Nee, ik zou niks anders willen. Nog even naar de achterbank. Hoe kijkt de familie thuis er tegenaan? Als het weer een keer 26 uur in één dag is? Ja goed, dat is, dat is niet altijd leuk. Ik heb een, een, een vrouw en een, en een dochtertje van, uh, van vier... En wie is die man dan die dat vlees komt snijden, als überhaupt er überhaupt komt? Als ik überhaupt het, het vlees snij, inderdaad. Uh, maar goed, het, het, het komt voor dat ik mijn dochter uh, een hele week niet zie. Maar kun je je voorstellen dat ik denk van oei, nou, dat zou echt ook helemaal niks voor mij zijn? Dat uh, kan ik me heel goed voorstellen. Uh, is het dan ook nooit dus inderdaad dat, dat je thuis bent? Wij hebben allebei wel een fantastische baas die, uh, waar je al een hele tijd voor rijdt. En, uh, als je dan heel wat weken achter elkaar hebt gewerkt... dan is het ook wel makkelijk om, om eens een keer vrij te maken. Je blijft toch een klein jongetje, hè? Absoluut, absoluut. En dit soort dingen kun je natuurlijk gewoon doen... als de baas niet bij je in de auto zit. Jan, je zei het al, het zou helemaal niks voor mij zijn. Het is ook tegen de ja, DNA-structuur in van de verslaggever. Die moet snel werken natuurlijk, die moet niet hoeven te wachten. Precies, En dat eindeloze wachten, ik moet er niet aan denken. En bovendien, ja, ik heb natuurlijk al een prachtige baan... bij de gids.fm, net zoals jij, hè? Mm -hmm. Zou je iets anders willen? <laughs> Voorlopig niet. Nee, benieuwd wat we morgen weer allemaal op het programma hebben staan. En waar je naartoe moet. Um, Precies. Zonder privéchauffeur. Hey, wees voorzichtig op de weg. Dank je wel. Dag. De FN. Ik ga praten over de EHEC-bacterie, waar inmiddels 14 mensen aangestorven zijn. De 14 doden vielen bijna allemaal in het noordelijke deel van Duitsland. De besmettingshaard lijkt rond Hamburg te liggen. In die stad zijn 500 besmettingen geteld, op een totaal in Duitsland van 1200. De EHEC-bacterie is bestand tegen de meeste antibiotica en is daarom moeilijk te bestrijden. Besmetting kan leiden tot diarree, bloedingen en nierproblemen, met soms dus de dood als gevolg. Milde besmettingen met de EHEC-bacterie komen vaker voor, maar deze keer is de uitbraak explosief. Het gaat om een explosieve uitbraak dus van deze gevaarlijke darmbacterie. Waarom is deze uitspraak heftiger dan eerdere? Onlangs bleek uit onderzoek dat diverse groenten in Nederland... bacteriën bevatten die resistent zijn voor antibiotica. En Nieuwsuur kwam met het bewijs dat veel kippenvlees besmet is met antibiotica. Zijn dit incidenten of is de veiligheid van ons voedsel in het geding? En wat staan we nog te wachten? In de studio in Wageningen zit Marcel Zwietering. Hij is hoogleraar levensmiddelen microbiologie aan de Wageningen Universiteit. Goedemorgen, meneer Zwietering. Goedemorgen. De kranten staan vanochtend ook weer vol met die EHEC-bacterie. Wat is dat eigenlijk voor een bacterie? Ja, dat is een, uh, wat we noemen een E. coli-bacterie. En uh, E. coli bacteriën komen voor in de darmen van, uh, van heel veel dieren hè, en ook in, uh, van de mens. Hè. Dus dat zijn uh, kleine micro-organismen die samen met ons leven. Die zijn uh, ook goed voor onze gezondheid, zou je kunnen zeggen. Want die uh, produceren goede stoffen in onze darmen. Die uh, uh, ja, helpen ook juist om infecties te bestrijden, hè. de normale E. coli bacteriën. Alleen zitten er af en toe eens wat slechte gasten tussen. en daar is bijvoorbeeld die, dus deze e. Een voorbeeld van dat die groeit, leeft dus ook in onze darmen, maar behalve dat die daarin leeft, kan die ook aan onze darmcellen gaan hechten en dan gifstoffen maken. Uh, en die gifstoffen maken dan onze darmes, darmcellen dood en daardoor krijgen we uh, ja, bloed in onze uh, ontlasting. Gelukkig gaat ons lichaam daar dan ook op reageren. Die, die merkt dat, he, ons immuunsysteem, en ja. zal proberen door diarree dat organisme naar buiten te werken. Is dit een nieuwe variant? Uh, ik. ik ik, kijk, in de, de, de biologie uh, verandert alles. Hè. Elke, elke, elke mens is anders, elke koe is anders en zo is ook elke bacterie anders. Hè. Dus deze is natuurlijk nieuw, hij is net iets anders dan alle anderen. Um, maar ik, ik, ik weet niet of, het, of, dit een, ja, of er echt aanwijzingen zijn dat dit nu een hele nieuwe variant is. Uh, hè, dus het type O104, dat is al vaker gevonden... Wat aan deze uitbraak opvalt is dat hij gewoon heel erg groot is. Er zijn heel veel mensen die, uh, uh, die ziek worden. Ook dat er veel ernstige gevolgen zijn. Maar dat komt ook een beetje omdat hij zo groot is. Er zijn natuurlijk veel ernstig zieken, er zijn ook veel doden... maar dat komt ook omdat de totale uitbraak groot is. Dus deze uitbraak is groter dan de meeste andere uitbraken. Hoe kan dat dan zo explosief zijn? Dat kan toch niet alleen van een komkommer komen, ofwel? Nou, niet van één komkommer, maar wel natuurlijk van, van 50.000 komkommers. Hè. Dat, uh, uh, dat kan wel. Hè. Van dat één zou komkommer het kunnen, kan he? het niet. Ja. Het is nog lang niet ja. bewezen dat het trouwens van een komkommer nee. komt. Nee, nee zeker niet. Er zijn aanwijzingen voor. Hè. Om, om dus uit te zoeken waar zoiets van komt, ja, dat is echt uh, detective werk, uh, zou je kunnen zeggen. Als er, een, een, uh, ja, iemand, uh, als er iemand vermoord is, is het ook niet, uh, weet je ook niet binnen één dag wie de, wie de dader was. Nou, is sommige speurers wel hoor. Je kent er ja. een paar op televisie die dat altijd 1, 2, 3 oplossen. Ja, ja nee, precies, dat is op televisie, ja. Nee, en, en in sommige gevallen is dat natuurlijk ook zo... Hè. je kunt soms mensen op hete daad betrappen... en zo is dat in dit soort uh, situaties ook. Maar het is nu toch wat ingewikkelder. Hè. Er zijn een, in één keer een heleboel zieken... en dan ga je, moet je gaan uitzoeken, ja, waar komt dat door? Het kan, het kan door van alles komen. Hè. Het kan door, door het drinkwater komen, door voedsel... door mensen die, die dierentuinen bezoeken of kinderboerderijen. Dus dat kan van alles. Hè. En alleen het is wel iets wat we moeten innemen. Hè. Dus de, en ja, op die manier ga je dus zoeken. En bij de is gevonden dat uh, ja, een, een groot deel daarvan komkommers gegeten heeft. Maar dat is natuurlijk niet meteen een bewijs, want al die mensen... die onderzocht zijn, hebben natuurlijk ook melk gedronken of hebben brood gegeten. Hè. Dus het is niet... Uh, het, het, het lijkt, je denkt altijd van, nou, dat is, uh, je gaat, uh, het is heel eenvoudig om dat uit te zoeken. Maar dat is best een, een moeilijke puzzel, omdat een heleboel mensen... natuurlijk dezelfde type producten eten. Bovendien zou een vrachtwagen een pallet met komkommers hebben verloren... en daar zou de besmetting zijn opgedaan, gelooft u dat verhaal? Uh, nou, als gewoon komkommers op de grond vallen... en als je die weer terug op de vrachtwagen zou leggen... Uh, dan geloof ik niet dat er dan in één keer... een heleboel van die e-heikbacteriën op kunnen zitten. He, de, he, de, om het maar een, op een grappige manier te zeggen. Als, op, als ze op de grond vallen kan dat niet. Als ze in de stront vallen kan dat wel. Hè? Uh, het, het, het, er moet op een of andere manier uh, contact zijn geweest met, uh, met ontlasting. Wat ook gezegd wordt is bijvoorbeeld... dat, uh, dat daarna nadat ze op de grond gevallen zijn afgespoeld zijn met water. En zoiets zou bijvoorbeeld wel kunnen... als je daar dan slootwater voor gebruikt. Uh, dan zou dat best kunnen dat het zoiets is. Maar dat blijft toch speculeren. Want ja, we weten niet eens of het komkommers zijn. Uh, we weten niet eens of het dus die komkommers zijn die uit Spanje komen. Of uh, waar ze vandaan komen. En het, en het, het kan natuurlijk onderweg gebeurd zijn. Het kan, uh, maar het kan ook al op het, uh, dat het op het land besmet is uh, geraakt of in de kas. En dan zou het verkeerd mistsoort gebruikt zijn. Ja, dat zou kunnen. Ja. Dat zou kunnen. Of, het is allemaal gissen en raar, he? Het is allemaal gissen, ja. ja. En als u het heeft over ontlasting... is het dan ontlasting van dieren of ook van mensen? Het zou ook ontlasting van, van mensen kunnen zijn... maar dat, dat verwacht je niet. Hè. Want dat, dat, zou, dat komt in bepaalde gevallen wel eens voor... dat het bijvoorbeeld een, dat een, een, een kok bijvoorbeeld een mensen besmet... doordat hij zelf ziek is en diarree heeft. Hè. Dat, maar dan is een uitbraak is altijd veel kleiner natuurlijk. Dat kunnen nooit zoveel mensen zijn. En... Uh, bijvoorbeeld irrigatiewater of, of waswater wat uit de sloot komt... Ja, de, de kans dat daar ontlasting van koeien in zit... is natuurlijk een miljoen keer groter dan dat daar ontlasting van mensen in zit. Dus het zou van mensen kunnen, maar ik verwacht dat niet. En gaat het hier om een resistente bacterie? Is dat al bekend? Een bacterie uh, die niet te behandelen is met antibiotica... althans de mensen die ja. die, die bacterie in hun lijf hebben... Uh, ik, uh, ik, ik, je weet nooit natuurlijk, omdat het allemaal op korte termijn is, uh, wat, uh, wat zekere informatie is. Hè. Dat is moeilijk te controleren. Maar men zegt wel dat, de, dat dit ook een ESBL-bacterie is. Hè. Dus die, uh, die, die dan tegen, die een bepaalde uh, enzym heeft dat bepaalde antibiotica kan afbreken. Dus die resistent is tegen bepaalde antibiotica. Maar we moeten wel ons realiseren dat eigenlijk bij dit type van organisme. daar uh, worden eigenlijk nooit uh, antibiotica bij gebruikt. Dus dat is eigenlijk in dit geval wat minder van belang. Want de, deze bacterie die strijdt men dus niet met, met antibiotica... omdat als men dat zou doen... dan gaan die bacteriën dood... en laten dan al een toxine vrij. En eigenlijk uh, ja, uh, ben je dan uh, het verkeerde aan doen. Want je maakt al die toxine vrij... en daardoor krijg je juist meer problemen... door het gebruik van antibiotica. Dus juist bij deze bacterie... wordt er normaal niet met antibiotica behandeld omdat je dan eigenlijk uh, ja, het kind met het badwater weggooit... Ja. Om, omdat dan die toxines allemaal vrijkomen. Dus uh, eigenlijk is het niet relevant of deze antibioticum resistent is... omdat ja. die gewoon niet gebruikt worden. En toxine is een ander woord voor gif. He. Nou ja. zijn er op, op groenten in Nederland onlangs andere bacteriën gevonden... die resistent zijn voor antibiotica. Ja. Hoe kan dat dan? Waar komt dat vandaan? Waar komen die bacteriën vandaan? Ja, bacteriën zitten, zitten overal. De bacteriën zitten op uw handen, in uw mond, die zitten in de grond, die zitten op groenten, die zitten op vlees. Overal zitten bacteriën. De gemiddeld op, op allemaal plekken zitten er een miljoen op een vierkante centimeter. Maar, maar op, juist die die resistent zijn voor ja, antibiotica. Ja, um, nou, juist die resistent zijn tegen antibiotica vinden we ook overal in, in onze omgeving. En dat komt omdat we uh, ten eerste omdat uh, dat in de natuur gewoon voorkomt. Hè? De, de uh, schimmels maken antibiotica en daardoor en daar proberen bacteriën zich tegen te beschermen. Hè? Dus ook in de natuur. En duizend jaar geleden... waren er ook al antibioticumresistente bacteriën... door de, ja, de, zeg maar, de biologische oorlogsvoering... tussen schimmels en bacteriën. Maar sinds zeg maar, 1940... zijn we in onze maatschappij... steeds meer antibiotica gaan gebruiken... He, ter bestrijding van allerlei ziektes. En daar mogen we heel erg blij mee zijn. He, want dat heeft toch, is heel erg nuttig geweest... voor de, voor de volksgezondheid. Uh, maar die antibiotica worden ook heel veel gebruikt... in de dierhouderij. He, want dat werkt natuurlijk tegen zieke mensen... en ook tegen zieke dieren. Maar nu is het ook zo dat uh, het gebruik van antibiotica. dat dat ook de, uh, de productie, de, de hoeveelheid uh, uh, ja, vlees die we krijgen van dieren. en hoe hard dieren groeien, dat dat, dat, ook, dat, dat, dat ook stimuleert. Dus het ja. gebruik van antibiotica. in de diervoederindustrie of in de dierindustrie. Uh, is eigenlijk steeds sterker geworden. En we gebruiken dus heel veel antibiotica in onze maatschappij. zowel bij mensen als bij dieren. En dat geeft een, een druk op de bacteriën. dat dus die antibioticum-resistente bacteriën. Een uh, een voordeel hebben. En daardoor krijgen we ze steeds meer. Hoe erg is dat? Uh, ja, uh, dat, uh, dat, uh, dat, een, een verschil met deze uitbraak op, uh, die, uh, van deze e-hack: dat is iets wat even heel kort duurt. Hè? Laten we het hopen in ieder geval. Ik, ja. ik verwacht dat dit over tien dagen over is. En dan moeten we natuurlijk proberen dat, te voorkomen dat er nog een keer zoiets gebeurt. Maar dit is even een, zou je kunnen zeggen, een oprisping. Hè? Er is even wat gebeurd. Terwijl dat andere, die antibioticumresistentie, dat is een heel langzaam sluipend iets. Hè? Wat, ik zei al, we zijn sinds 1940 bezig met het, uh, met het gebruiken van antibiotica. We hebben steeds nieuwe antibiotica ontwikkeld. En het wordt steeds moeilijker om nog meer nieuwe antibiotica te vinden. En ja, Op een gegeven moment krijgen we dus bacteriën die overal resistent tegen zijn. En dan zijn we om een bepaald moment bepaalde ziektes niet meer goed te behandelen. Nog niet zo lang en... geleden bewees nieuwsuur met onderzoek dat uh, vrijwel al het kippenvlees antibiotica bevat, omdat er in de veeteelt in Nederland zoveel antibiotica wordt gebruikt. Daar had u het al over. Waarom wordt het gebruik daarvan in de veeteelt dan niet gewoon verboden? Ja, het, het, zijn, het zijn niet antibiotica in het, het vlees, maar antibiotica-resistente bacteriën. Hè? Dat, uh, ja. de, de, en misschien dat er ook nog wat hele kleine restjes antibiotica in het vlees zouden kunnen zitten, maar dat hoort eigenlijk niet. Waarom wordt dat gebruikt? Nou, vroeger werd het veel gebruikt ook als groeibevorderaar. Dus om uh, ja, uh, sneller, uh, um, dikkere, zwaardere dieren te krijgen. Dat is uh, verboden. Hè? Dat, dat mag niet meer. Uh, en, en terecht, want uh, ja, dan, dan hebben we een bepaalde selectiedruk... alleen om economisch gewin te halen. En dat is, dat is verkeerd. Maar de andere kant is natuurlijk dat uh, dieren ook wel eens ziek zijn... en uh, uh, ja, de, je ook dat soms moet behandelen. Hè? Dus het, het zou heel eenvoudig zijn om te zeggen... we gebruiken helemaal geen antibiotica meer... In de de, uh, in de dierhouderij. Maar dat heeft wel consequenties natuurlijk voor de, voor de diervriendelijkheid. Hè. De dieren worden ziek en ja, die laten we maar gewoon aan hun lot over. En dat heeft natuurlijk ook uh, economische consequenties. Dat uh, op een gegeven moment uh, hele stallen geïnfecteerd raken... en uh, ja, alle dieren ziek worden, dan wel doodgaan. Nou is er eind dus... 2009 wel een convenant uh, gesloten... tussen de minister en uh, de vee-sectoren... om het antibioticagebruik met 20% te verminderen. Ja. Lijkt u dat genoeg? Uiteindelijk moet het 50% worden trouwens, maar ja. is dat voldoende? Ja, het is altijd heel moeilijk om, om te zeggen... van wat is nu voldoende en wanneer, ja, wanneer nou, je is het voldoende? Van. Ja, ja, ja, maar om daar dus een heel exact getal aan te halen. Mijn idee is van, uh, dat, het, uh, dat dat het wel wat meer mag. Hè. Maar het is een, een goede eerste stap, die 20% en de volgende 50%. Maar uh, de, als ik de antibioticum gebruik in, in Nederland... vergelijk in de dierhouderij met veel andere landen... dan is het hier toch erg hoog. Hè. En ja, we moeten het dus uh, niet volledig verbieden. Je mag het dus best gebruiken als het echt dieren ziek zijn... en als er infectieus ziekte zijn in, in een stal. Maar dan moeten we er dus heel selectief in zijn. Dus we moeten het echt substantieel verminderen. Dus ja, ik, eh, ik zou er voor, toch wel voor verder pleiten... om eh, daar iets harder aan te trekken. Marcel Zwietering, hoogleraar levensmiddelen microbiologie... aan de Universiteit van Wageningen. Ik praat zo kort met u door, onder andere met vragen van luisteraars. Zometeen komt hij trouwens nog voorbij. Ernst Daniel Smit, die door mag gaan met Una Voce particulaire zoekt hij ook bijzondere stemmen op het internet. En... Is het een probleem dat u wordt beïnvloed door reclame? Het nieuws met Jan van de Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Het OM in Limburg begint een strafzaak tegen vier politiemensen. Ze zouden onterecht hebben gewerkt als hulpofficier van justitie. Politiemensen die hulpofficier zijn, moeten elke drie jaar examen doen. En volgens de OM hebben de vier jaren lang gewerkt zonder de vereiste papieren.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 In Amsterdam is een begin gemaakt met het plaatsen van een tunnelbak voor de Noord-Zuidlijn onder het Centraal Station. Er is een gracht gegraven waarin die bak moet worden afgezonken. De operatie trekt veel bekijks, want er is nog nooit een tunnelbak onder een historisch gebouw geplaatst. En vorig jaar zijn bijna 690 jongeren in het ziekenhuis beland met alcoholvergiftiging. Dat is 37 procent meer dan een jaar geleden, blijkt uit cijfers van de kinderartsen. coma zijn gemiddeld 15 en het zijn net zo vaak jongens als meisjes. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AWB verkeersinformatie Er staan files op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... voor Maastricht 5 kilometer. Op de A4 Amsterdam-Den Haag voor Zoeterwoude 6. De A12 Utrecht richting Den Haag... voor Den Haag-Malieveld 3 kilometer. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag... voor Wassenaar 2 kilometer. Zwaardag. Radio 1. De Gids.fm. Met Felix Beurders. Ja, leuk. Zo'n eerste onderwerp in de uitzending, maar ik zit nu voortdurend in de uitzending te tellen hoeveel keren er ja gezegd wordt. Lekker ja. Carmen de LaPorte reageert op de Voor 12 uur komt nog een bot. Facebook oprichter Mark Zuckerman eet, niet alleen, eet alleen thuis nog maar vlees dat hij zelf slacht. dat levert niet alleen discussie op op Facebook, maar ook in de tijdgeest. En we luisteren meer naar reclameboodschappen dan we zelf soms weten. Vraag tot op maatregelen. Dat in het Joop-debat straks. Er was nog altijd Marcel Zwieterman. Hij is levensmiddelen van de Wageningen Universiteit. Meneer Zwieterman, mevrouw van Igersel hoort dat ze komkommers moet wassen en schillen... en andere groenten moet koken. Bijvoorbeeld sla. Kun je sla nou koken? Ik denk dat uh, dat, dat uh, verkeerde informatie is. Sla moet je niet koken. Uh, belangrijk is om, om groente altijd te wassen. Dat, uh, dat, dat geldt uh, vandaag. Uh, dat, geldt, dat gold uh, uh, vijf jaar geleden en tien jaar geleden ook. De groente moet je goed wassen. In bepaalde gevallen, zoals met komkommers zelfs, uh, kun, je dat, kun je ze ook nog even goed schrobben. Dus dat, het, uh, dat je niet alleen ze even onder de kraan houdt, maar er ook even overheen wrijft. Uh, en een product als sla, dat moet ook gewoon goed gewassen worden. En spersiebonen, ja, die moet je goed koken. En in die zakjes? in de supermarkt, die vorige wassen sla, wordt dat goed gedaan? Die wordt ook die wordt, die wordt in de, de, de, ja, bij de productie dus gewassen. Ik zou dat zelf thuis toch ook nog een keer wassen. Arjan uit Utrecht vraagt zich af of hij bij koorts en diarree meteen naar de eerste hulp moet. Um, ik denk niet dat, dat je meteen naar de eerste hulp moet, maar ik zal contact opnemen met de huisarts. Voedsel komt tegenwoordig overal vandaan. Is die mondialisering van de voedselmarkt niet de oorzaak van dit probleem? vraagt Simone uit Veenendaal. Um, ja, dat, dat zou kunnen, maar het zou even goed... Kijk, de, misschien komen ze dus nu, nu uit Spanje, hè, als de, dat allemaal waar is. En uh, ja, dan als er misschien... Maar het had evengoed ook met komkommers uit, uit een ander land kunnen gebeuren... Of ook van een ja, lokaal, zijn er, is het is nog niet zeker product. dat het komkommers zijn, Nee, nee, nee, nee zeker, ja. Dat weten we allemaal nog niet. Ja. Nee, en het, maar het, kan ook, het, het kan dus ook uit de waterleiding uit Duitsland komen... of bij wijze van spreken van, uh, van uh, producten uit een ander land. Ik denk dat door de mondialisering dit soort dingen soms wel groter worden. Maar juist door de mondialisering hebben we zaken beter onder controle... en komt het minder vaak voor. Maar als het voorkomt, is het vaak wat groter. En hoe lang duurt het dat is uitgezocht... of zoiets uit de waterleiding in Duitsland kan komen? Zouden de waterleidingbedrijven daar nu onderzoek naar doen? Vast wel, denk ik. En hoe lang duurt het dan? Um, ja, uh, normaal duren de testen op dit uh, organisme ongeveer uh, ja, 24 tot 48 uur. Uh, maar je moet een heleboel, heleboel monsters nemen en een heleboel detectivewerk doen. Uh, dus ja, ik denk dat je toch gauw in twee, drie dagen wel heel veel weet. Maar om het echt allemaal helemaal zeker te weten... ja, soms komt de wa uh, waarheid helemaal nooit boven water. Uh, Margreet uit Uithoorn gaat op vakantie naar Spanje... en vraagt zich af of ze daar wel groente kan eten. Um, ik zou zeker, uh, ik, ik zou niet uh, op een hele uh, ja, uh, rare manier gaan reageren op zo'n uitbraak. Als ik nu, in, uh, als ik zelf in, uh, in, in Hamburg zou zijn, uh, zou ik uh, er misschien nog over twijfelen, maar op alle andere plekken uh, van de wereld zou ik uh, gewoon rustig uh, groenten door blijven eten. Met het advies natuurlijk, goed wassen. Uh, en ja, en als je het echt helemaal zeker weet, dan moet je alleen gekookte groenten eten. Maar dat, uh, dat is in ieder geval zeker veilig. Maar groenten is ook heel erg gezond. En vooral uh, ja, rauwe groenten zijn gezond. Hè, dat moet ook ja. niet vergeten. Alles dat doorgekoken. Ja. Marcel Zwieterman, hartelijk dank. Levensmiddelen microbioloog van de Wageningen Universiteit. Tijdgeest. Afgelopen week werd bekend dat zijn televisieprogramma... Una Voce Particulare doorgaat. En nu weer bij de tros. Straks hoort u of de webwereld van bariton Ernst Daniel Smit... vooral bestaat uit klassieke muziek. Eerst Facebook-oprichter Mark Zuckerberg. Die slacht dit jaar zijn vlees zelf. Simone Wijnmans blogt over sociale media. Opmerkelijk nieuws van Facebook-oprichter Mark Zuckerberg. Op zijn profielpagina kondigde hij aan het komend jaar... alleen vlees te eten dat hij eigenhandig heeft geslacht. Zuckerberg vindt dat mensen het eten op hun bord te vanzelfsprekend vinden. Door deze nieuwe persoonlijke uitdaging zegt hij al veel geleerd te hebben... over duurzame landbouw en veeteelt. Een kreeft, een kip en een geit hebben inmiddels aan de lijve ondervonden... dat het Zuckerberg Menes is. Er kwam veel kritiek op zijn, volgens sommigen, bloeddorstige plan. Maar Sjoerd van de Wouw van de Stichting Wakker Dier ziet ook veel positieve kanten. Dat hoeft zeker niet verkeerd te zijn. Als je die dieren zelf slacht, betekent in ieder geval geen veetransport. Nou, iedereen kent het enorme dierenleed van die dieren tijdens het veetransport. dat scheelt al enorm veel leed. Daarnaast, de manier hoe wij nu in Nederland bijvoorbeeld kippen slachten uit de vee-industrie, dat is ook allesbehalve uh, diervriendelijk. Die kippen worden vaak uh, levend door de slachtlijn gehaald, omdat uh, de apparaten om die dieren te verdoven niet goed staan afgesteld. Dus uh, miljoenen kippen per jaar uh, worden echt levend door de slachtlijn gehaald. Uh, als iedereen dat zal doen, dan zal de vleesconsumptie enorm dalen. Dat geeft Mark zelf al aan. Die zegt, ik ben eigenlijk praktisch ongeveer vegetariër geworden sinds ik zelf moet slachten. Nou, dat, uh, dat zal uh, een heel groot deel van Nederland doen. Dus uh, dat zou... Uh, in ons in één klap de milieudoelstelling tot 2050 doen halen denk ik. Op YouTube staan tientallen filmpjes waarin getoond wordt hoe je een dier moet slachten, zoals dit fragment met als titel How to slaughter a chicken. A way to be more humane about it is at the roof of the chicken's mouth. You imagine opening your mouth like this and putting a knife in through your palate. Their brain is right behind that and if you poke them in the brain, just sever their brain. In Nederland thuisend dierdoden is niet toegestaan. Mensen met een jachtvergunning mogen het wel doen in open veld. En, zegt Sjoerd van der Wouw, zelfs slachten vergt de nodige kennis en vaardigheden. Je mag niet ondeskundig dieren zomaar doden. En dat raden wij ook zeker niet aan. Dat kan enorm veel dierenleed veroorzaken. Maar er zijn een hele hoop andere punten waar als je het goed doet, uh, allemaal voordelen is voor die dieren. Het blijft natuurlijk altijd ellende. Je maakt een dier dood. En het is ook wettelijk verplicht dat je dat doet met zo min mogelijk leed. Uh, uh, dus uh, daar moet je niet lichtvaardig over denken. Maar uh, het heeft dus ook allerlei voordelen. Uh, want je kunt wel makkelijk denken... ik koop zo'n kip bij de supermarkt voor twee euro per kilo... en dan hoef ik allemaal geen uh, bebloede handen te maken. Maar dat doe je eigenlijk wel. Hè? Dat doen andere mensen dan voor je. Tijdgeest. De webwereld van Ernst Daniel Smit. En ik heb op Twitter, uh, ik heb hem gekeken. 471 volgers, maar dat is mijn eigen schuld en ik doe er helemaal niks aan. Al sinds anderhalf of twee jaar al niet meer. Nou, vier, vijf, zes uur per dag ben ik wel... Uh, dat ik bezig ben met, uh, met van alle dingen. Maar niet alleen uh, de social media. Alles wat ik voor mijn werk nodig heb, doe ik via het internet. En waarom gestopt met twitteren? Zo'n verplichting. Pff, daar ben er helemaal gek van. En dan kun je maar van die korte boodschappen... dus dan moet je tien boodschappen doen. En op Facebook kan ik wel iets meer tekst kwijt iets Meer uitleggen waar ik mee bezig ben, dus dat is iets makkelijker voor mij. En waar, waar heb je het dan zo al over op Facebook? Over oh, mensen die bijvoorbeeld, nou, ik zit nu weer bij drie, wie van de drie in het panel, nou, wat leuk, hebben ze weer gezien. En uh, uh, ik laatst was er een, een vriendin van me, haar vader uh, is terminaal en die zat in een verkeerd huis en die werd nergens opgenomen. Die, die man kreeg helemaal geen terminale hulp, dus ze hebben dat ook op Facebook gehoord. En binnen een week was er hulp, dus dat, uh, dat is een fantastisch medium om te kijken of mensen überhaupt nog uh, je kunnen helpen met problemen. Ik gebruik het ook om weetjes te pakken te krijgen. Als ik iets speciaals iets over beter, over Verdi, Mozart, Bach, wat dan ook weten wil. dan stel ik gewoon een vraag in het algemeen op het prikbord. en dan krijg ik van iemand een antwoord. Dan word ik doorverwezen naar, naar sites, daar ga ik er weer op zoeken en zo. Zo kan ik mijn verhalen maken. Want uh, jouw webwereld draait vooral om klassieke muziek en opera? Veel wel, veel, veel klassieke muziek. Ik, uh... Ik bestel ik ga heel vaak naar amazon.com om daar boeken te bestellen want als ik verhalen over componisten haal uit Nederlandse boeken daarna ja, de, de liefhebber kennen al Nederlandse boeken wel dus ik wil wat andere verhalen zien te vinden wat andere human interests over componisten en dan of werken die ze geschreven hebben en dan bestel ik heel veel boeken bij Amazon.com en dan, uh, dan krijg ik boeken die niet iedereen heeft. Dus dan heb ik wat exclusievere verhaaltjes. En naast boeken bezoek je ook sites waar je daadwerkelijk kunt luisteren naar klassieke muziek... of collega's die je interessant vindt? Ja, ik, ik, ik ga wel YouTube en zo. Als ik dan een zanger heb en Oh, wacht, wacht, hoe ging dat ook alweer? Nou, dan ga ik het inzoeken, opzoeken. Ik ben helemaal verslaafd geraakt aan opnames van Boris Christoff... een hele mooie Russische bas... Boris Christophe met een CH, met dubbel F aan het eind. Als je dat op YouTube invult en dan ga je, dan ga je zoeken naar Boris Godunov. een zwart-witte opname, staat hij in de studio, ondenkbaar nu. Er zitten gewoon mensen rondomheen, er zit er zelfs een sigaret bij te roken. Er hangt een microfoon boven in de zaal, dus het wordt helemaal akoestisch opgenomen. En aan de zijkant zit een mannetje met een, met een, met een bandrecorder, met een geluidsband... En dan staat de dirigent staat ervoor te dirigeren en dan begint hij gewoon te zingen in zijn versie en zijn stropdasi en uh, even ma <coughs> Maestro pronto. En dan gaat hij. Wat dan Maestro pronto. Pronto. <coughs> <coughs> En het is gewoon een one-taker. Het is zo puur en zo godseerlijk als die muziek is... als die man zingt, is niet normaal. En dan kijk je met heel veel plezier naar, naar dit soort dingen. Dit is iedere keer ongelooflijk kippenvel voor me. Dus iedere keer als ik, als, ik maar, als ik denk voor mezelf... nou, ik wil gewoon eens even lekker weer geraakt worden... zoek ik dit filmpje weer op, tien keer al gezien... en tien keer schiet ik vol. Het is zo verschrikkelijk mooi. Maar ja, zo, zo kan internet je blijven horen. Meer hebben we helaas niet van Boris Christoff. staat niet meer op de band hier. Boris Godenhoff, zo is het te vinden op YouTube. Een van de favoriete zangers van Ernst Daniel Smit. En wilt u weten welke site zij nog meer bezoekt? Op de website staat een uitgebreide versie van zijn webwereld onder het kopje tijdgeest. Adele, andere zangeres met een prachtige stem, die kan ook ineens van kan ze tot grote hoogte stijgen. Set fire to the rain. heel wat anders dan Muzorskis, Boris Gudunov, set fire to the rain, Adele. De Gids .fm. Francisco van Jolen zit bij mij. Zijn er nog wikis gelekt? Ja, het gaat maar door, Felix. Er komen toch wel weer steeds aardige dingen naar boven. Uh, ik zal het wat voorbeeld noemen. Jamaica, wie kent het niet? Het mooie land in de Caribe, daar hebben ze nogal wat problemen met corruptie. Uh, de Amerikaanse regering die wilde... In in samenwerking met de Jamaicaanse regering. Een soort taskforce opzetten voor de luchthavens. Uh -huh. Een speciale politie. Om te voorkomen dat er te veel drugs doorgevoerd werden. En dat lukte niet. Uh, het blijkt nu waarom omdat ze de agenten, die, of ze hadden daar problemen mee. De politieagenten uh, kregen een leugendetectortest voorgelegd. Heb je enig idee hoeveel procent daarvan faalt? Geen idee. 70, 70 procent. Dus dan heb je wel een beetje een probleem met je uh, politiemacht. Als 70 procent niet door de leugendetector komt. Maar goed, daardoor ging het mis. Wat erg spannend gaat worden, volgens mij, zou wel zou kunnen worden. is uh, Vandaag zijn er twee kranten. Een Noord-Ierse krant en een uh, Ierse krant. Die zijn begonnen met het publiceren. Uh, van de geheimen die uit Wikileaks naar voren over de Noord-Ierse vredesonderhandelingen. Het gaat om documenten van 1985 tot 2007, dus daar staat nog het een en ander in. Uh, in de loop van de dag gaat dat allemaal duidelijk worden. Een van de dingen die daar duidelijk wordt is dat ook hier weer toppolitici voortdurend de Amerikaanse regering op de hoogte hebben gehouden. van allerlei ja, staatsgeheimen eigenlijk. hoe die onderhandelingen li liepen, wat daar ging. En dat de Verenigde Staten daar een hele dikke vinger in de pap had. Tijd voor het Joop de Wat. Francisco van Jolen, chef van Joop, waar gaan we het over hebben? Ja, over een populair onderwerp, uh, over reclame. We worden gemanipuleerd door reclame en zijn daardoor niet in staat om eigen keuzes te maken. Dat stelt promovendus Edith Terlaken. En daarom zou volgens hem de overheid daar iets aan moeten doen. Meneer Terlaak, goedemorgen. Is er bewijs voor dat uh, wij door reclame niet meer in staat zijn om voor onszelf te beslissen? Ja, dat denk ik wel. Um... Er is uh, bewijs dat uh, gedachten die wij hebben, waar we geen toegang tot hebben... Kunnen worden, uh, in ons brein kunnen worden veranderd door reclame. Gedachten die we hebben en daar hebben we geen toegang toe? Ja, dat zijn zogenaamde impliciete gedachten. Yeah. En door uh, middel van reclame kun je dit soort gedachten veranderen. En het blijkt ook dat dit soort uh, gedachten of wensen dat die ons koopgedrag beïnvloeden. Maar welke gedachten heb ik in mijn hoofd die ik niet kan veranderen... en die wordt beïnvloed door, noem eens een voorbeeld, welke reclame... Nou, neem bijvoorbeeld Coca-Cola. Als je in een reclame van Coca-Cola heel vaak een lachend gezichtje plaatst... op hetzelfde moment dat je Coca-Cola ziet. En je doet dat heel vaak... Dan springt de, de emotie die je hebt bij het lachende gezichtje over op het merk Coca-Cola. Dus opeens heb je een positief gevoel over Coca-Cola. Op het moment dat Zonder ik een lachend je... kindje zie, dan wil ik een Coca-Cola drinken? Of hoe werkt dat dan? Nou, als ze dan gaan testen, van wat, wat, wat denk je over Coca-Cola? Dan, dan hebben ze een vrij ingenieuze test voor. Dan kunnen ze laten zien dat je veel positiever denkt over Coca-Cola dan voor het experiment. Ja. En... Uh, dat je ook eerder geneigd bent om Coca-Cola te kopen als je de keuze hebt uit meerdere uh, frisdranken. Is dat gevaarlijk? Nou, uh, dat is, uh, uh, laten we zeggen, uh, niet hoe de meeste mensen denken over uh, hoe ze uh, koopbeslissingen maken. Ze denken dat ze dat echt zelfstandig doen, maar dat doen ze helemaal niet. Uh, nou ja, uh, de meeste beslissingen denk ik wel. We weten niet hoeveel. Uh, psychologen weten niet hoeveel beslissingen gemanipuleerd zijn. Hoeveel, uh, wel, maar voor een aantal geldt zeker dat, dat die waarschijnlijk gemanipuleerd zijn. Vanuit Tilburg heeft Fred van Rij meegeluisterd. Hij is hoogleraar Economische Psychologie aan de Universiteit van Tilburg... en gespecialiseerd in reclame. Goedemorgen, meneer Van Rij. Ja, goedemorgen. Manipuleert reclame inderdaad op die manier, zoals meneer Talaak beweert. Komt u iets dichter bij de microfoon? Ja, Um, nou, kijk, het... Nog iets dichter kan dat? Ja, lijkt het lijkt dus... wel alsof u door een microfoon praat die uh, tien meter verderop openstaat. Maar gaat u door? Nee, hij staat maar tien centimeter verderop. Mm. Maar u kunt het wel goed horen, hoop ik. Ja, ik, ik klik er een er eens tegen. Uh, mm. Nou, volgens mij is het een ander microfoon die openstaat. Maar gaat u door? Ja. Um, nou, kijk, alle... Besluitvorming van mensen, dus eigenlijk alle oordeelsvorming en ook alle waarneming van mensen, is zowel onbewust als bewust. Het is eigenlijk een combinatie van beide. En die onbewuste processen gaan vaak sneller. Hè. Dat zijn bijvoorbeeld emoties, waardoor je snel een mening vormt over een advertentie of over een persoon op basis van eerste indrukken. En die bewuste processen die lopen via de neocortex, die lopen wat trager. Um, die komen daarna pas. En dat kan inderdaad zo zijn dat onbewust eigenlijk al een voorkeur is ontstaan, die je daarna pro bewust probeert te rationaliseren. Dus eigenlijk weet je niet wat de echte oorzaak is van je mening of van je uiteindelijk ook gedrag, ja. omdat die al onbewust is uh, aangestuurd, voordat je bewust uh, als het ware wordt. Dus het klopt dat het wel wat uh, Laak zegt. Maar ik hoorde Francisco zeggen, volgens uh, meneer Laak zou de overheid er iets aan moeten doen aan die manipulerende reclame. Meneer Terlaak, wat zou de overheid moeten doen? Um, nou, uh, uh, ik stel de vraag, um, stel dat, dat je... Um dat je voor een liberale rechtsstaat bent. Uh, wat zou je dan, als je daarvoor bent... zou je dan voor moeten zijn dat er kwam wordt gereguleerd? En mijn argument is uh, dat liberale staten het belangrijk vinden... dat mensen zelf hun uh, keuzes maken. Ja. Uh, dat weten ook allemaal liberalen. Dat is in het algemeen voor uh, drugsgebruik en dat soort dingen. Mensen moeten het zelf weten. Nou, als dat zo is, uh, dan uh, volgt uit dat, dat uh, de staat ook de taak heeft... om autonomie, of, uh, de mogelijkheid om vrije keuzes te maken... Uh, te bevorderen en ook uh, te beschermen. En dan kun je de vraag stellen: uh, moet de liberale staat optreden tegen vormen van manipulatie? En zo ja, onder welke omstandigheden? Ja, en beantwoord je die vraag eens dan? Voor, nou, voor, voor, uh, uh, voor reclame uh, denk ik dat het wel moet. Um, Daar zou de liberale staat tegen moeten optreden? Ja. Ja, als, als liberale staat. het zelf niet doorhebben? Ja, dus als autonomie zo belangrijk is. Als uh, liberalen. Uh, dus zo, we hun politieke denkers uh, menen. niet echt en, zelf die beslissing nemen? Ja. Ja, en het feit moet wel zeker uh, een zekere sterkte hebben, een zekere kracht ja. hebben. En hoe zou en, dat dan moeten gebeuren? Hoe zou de overheid dat moeten doen dan? Dat lijkt me nogal lastig. Ja, nou, een van die voorwaarden is dat we niet moeten hebben ingestemd met de manipulatie. Dan is het namelijk geen manipulatie meer. Uh, en maar dus als, als, we in, als, op welk moment stemmen we in? Als ik televisie kijk, stem ik al in, toch, of niet? Ja, dat is dus dat is de vraag. Hoe moet die instemming eruit zien? En dat zal niet voor alle vormen van manipulatie hetzelfde zijn. Uh, dat zal ervan afhangen hoe sterk de manipulatie is... Uh, over hoe lang het duur die is uh, uh, uitgespreid. Maar in dit concrete en... geval uh, noem het maar weer de Coca-Cola-reclame. Ja. Ik word gemanipuleerd. Ja. Ik zie lachende gezichtjes, ik heb dat niet door... maar ik heb toch uh, elk moment van de dag de neiging om Coca-Cola te gaan drinken. Nou, ik zelf niet, maar goed. Ik word kennelijk niet zo beïnvloed door die lachende gezichtjes... of ik kijk niet zo vaak. Maar er zijn dus mensen die dat uh, gaat overkomen. Wat moet er dan gebeuren? Ja, nou, om, om, om, de, om een aantal redenen die ik net noemde... Dus de, de kracht van dat effect. En dat, omdat er zoveel reclame is, dat er geen overzicht uh, ja, over hebben. Moet de en, om, omdat, en omdat we onszelf niet zien. Ja. Om, omdat we nou, anders dan vol bij een hypnoseshow, show dan weten we heel goed dat dat gebeurt. Bij reclame denken we heel anders over onze beslissingen. Ja. Dus om al die redenen. Denk ik dat in dit geval die instemming, uh, dat er zware eisen moeten worden gesteld aan die instemming? Dus, dus dat die ik moet een formulier dus niet... krijgen van de overheid waarin ik toestemming geef dat ik reclame wil kijken. Dus als je, als je een, een, een abonnement neemt op bijvoorbeeld kabelTV of dergelijks... of je een krantabonnement afneemt waar reclame in zit, dan zou je expliciet toestemming moeten geven. Meneer Van Rij, wat vindt u van dit idee? Uh, nou, ik zei net al, uh, die bewuste en onbewuste processen die lopen eigenlijk in elkaar over, die uh, zijn gezamenlijk. Dus het is heel erg moeilijk om die onbewuste beïnvloeding... Hè, waar uh, meneer Terlake het over heeft, te scheiden van een bewuste beïnvloeding. Omdat dat al gebeurt in een heel primair stadium. Maar we hebben natuurlijk wel wat controle over onszelf. In de zin dat we kunnen nadenken over wat we zien. Dat we een defensie kunnen opbouwen. Van, veel mensen zeggen dat ook, hè, reclame moet je met een korrel zout nemen. Dus dat is niet helemaal zo als het gezegd wordt. Dan moet je tegen verdedigen. En dat is wat lastig natuurlijk, of onmogelijk zelfs... voor die uh, onbewuste beïnvloeding... Maar de hele wereld zit vol op deze manier. Hè? Hoe mensen zich kleden, hoe ook de redactionele inhoud van de media tot stand komt. Hè? Iedereen probeert zijn standpunt zo aantrekkelijk mogelijk voor te stellen. En Coca-Cola toont lachende gezichten van mensen die blij zijn en in harmonie met elkaar... En dat is natuurlijk het Vondst, is weer van Even tussendoor met reacties van de site. Joop nou, de, de, de, op, de re, op Joop vinden mensen toch ook vaak dat, ze, dat je er beter aan doet... door mensen duidelijk te maken hoe reclame werkt. Hè. Ligt ze voor over wat de principes zijn, wat er gebruikt wordt... Dan, dan, dan zit dat echt te beschermen om te zeggen. Een van die, Pieter Geus, die zegt dat bijvoorbeeld. Die zegt van ja, het verschilt natuurlijk... Hoever, hoezeer mensen gevoelig zijn voor reclame. Dus wat wordt dan je norm? Daar ga je een heel erg probleem mee krijgen. Bij wie ga je de norm leggen? Het is dus misschien een beter idee, meneer Talaak, om het niet aan de overheid uh, over te laten. Maar oh, gewoon eens een keer uh, goede programma's die wijzen op de effecten van reclame en op misschien nee, maar fouten zijn, er, zijn, er zijn geen mensen die uh, niet ontvankelijk zijn voor, in, voor uh, de invloeding die leidt tot uh, impliciete gedachtenverandering. Meneer uh, dus, Talak, wanneer gaat u promoveren? Niet. Ik ben gepromoveerd. U bent al gepromoveerd. Ja. Van harte gefeliciteerd. Ja, en wie zat er in de commissie? Zat van mij erbij, of niet? Uh, er zat wel een andere psycholoog. Helaas was ik niet op de hoogte van het werk van, uh, van uh, de eminente uh, heer Van Raai. Maar er zat wel een andere psychologieprofessor in en een uh, consumentenpsycholoog. En die vond het goed? Die vond het goed. Mag ik het hierbij laten? Promovendus Edith Laak en hoogleraar economische psychologie Fred Van Raai. Dat was de discussie onder het kopje joop.nl. Als het blijft regenen, dan gaat de televisie aan vanavond. In Spraak maken de Zakenpraat Paul Rozemuller met Amsterdams burgemeester Eberhard van der Laan. In diens eerste turbulente jaar zat niet alleen de hulging van het Nederlands elftal... maar ook een van de grootste zedenzaken ooit. Om vijf uur half tien op Nederland 2. In het Uur van de Wolf, Bridge over Troubled Water... met prachtige beelden uit de oudheid en nieuwe interviews... met beide heren Simon en Garfunkel om 11 uur op Nederland 2. En heeft u daarna nog puf, dan lijkt mij North-South... Com. Interessant. Het gaat over internet in Cameroon... waar de internetcafés als paddenstoelen uit de grond schieten. En internet blijkt in dit land vooral een uitkomst voor vrouwen... die graag een rijke, blanke en betrouwbare man aan de haak slaan. Om tien voor één op Canvas. Lunch, Jurgen van den Berg. Zometeen praten we over NRC Next. We hebben vandaag een groot verhaal over de Telegraaf. De kop is de krant van woedend Nederland. Uh, we krijgen in ieder geval een reactie van NRC Next. Of de Telegraaf ook gaat reageren, weet ik niet helemaal zeker. Zullen dat dat lastig in, hè? Mee. Ja. Um, en dan de stelling in Stand.nl, die gaat over de komkommers. Nederlandse komkommers kunnen zonder risico worden gegeten. Anneke van de Kamp, hoofdcrisisteam van het productschap Tuinbouw... gaat die stelling uh, verdedigen. Dus zeg maar de chef komkommers die komt bij lunch zometeen. Chef had... crisis ja. Veel plezier in dat programma. Surf naar de gids.fm. En ik ben er morgen weer.